Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar de vraag of Kamerleden vanavond op tijd thuis zijn voor de avondklok. Want ook vanavond wordt er gedebatteerd over de gesprekken voor een nieuw kabinet. Daarin zijn ook dingen gezegd over een kritisch Kamerlid, Pieter Ontzicht. En vanochtend bleek dat premier Rutte achter die woorden zat. Hij wordt al de hele dag keihard onder vuur genomen, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Hij is er nog niet. Hij zal nog een keer diep door het stof moeten, zijn excuses moeten aanbieden, door de knieën moeten. En eh, dan moeten kijken of partijen bereid zijn om hem te sparen en of partijen bereid zijn om de komende periode dat vertrouwen weer te herstellen. En toch te beginnen aan een uh, coalitievorming waarin premier Rutte wellicht premier Rutte zou kunnen blijven. Over iets meer dan een half uur gaat het debat weer verder en waarschijnlijk wordt het een latertje. De politie heeft twaalf migranten gevonden in vrachtwagens in de haven van Rotterdam. Zes van hen werden door een speurhond gevonden in een trailer vanuit Engeland. Bij toeval werden in een andere trailer, die juist onderweg was naar Engeland, nog eens zes migranten gevonden. Het is niet bekend waar die vandaan kwamen. En een uit de hand gelopen 1 april-grap in Brussel. Daar kwamen duizenden mensen naar een festival... waarvan begin deze week al duidelijk was dat het om een grap ging. Dat weer hield de feesthangers er niet van om toch te komen. Ook uit protest tegen het coronabeleid. Is dit nog verantwoord? Uh, ik vind van niet, maar ik vind dat dat zo storend is. Voor één keer kan dat geen kwaad. Like, het gaat weer koud worden later. Dus ik vind dat dat voor nu oké okay is. Fuck covid. Nee, we zijn gewoon spiefzat, van die, uh, alle die regels en alles... En we willen gewoon leven. Toen de politie kwam werd de sfeer grimmig. Mensen gooiden flessen naar agenten die uiteindelijk een waterkanon moesten inzetten om het feest te beëindigen. Het weer nog. Vanavond best nog wat zon. Maar als die onder is koelt het snel af tot iets boven nul. En morgen is het eerst wel nog zonnig. Maar daarna zijn er vanuit het noorden steeds meer wolken. Het wordt dan nog maar max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Waan bij de ANWB.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 We're we'll the Dus we zijn er al. Ja, dan krijg je met die korte plaatjes van 2,5 minuut. <laughs> voordat je het weet, uh, is het alweer voorbij. Twee keer knipperen met je ogen. Death Star Discotech. Uh, welkom voor de mensen die de herhaling even luisteren. Op maandagavond tussen 8 en 10. Uh, maar we zijn inmiddels ook alweer een uur begonnen. Uh, in twee heren in uh, de studio. Ik zou zeggen, waar de plastic uh, zakjes overheen hangen, daar mogen jullie zitten. Want dan. Uh, uh, want dat, uh, dat, is, uh, dat zijn de microfoons. En dan uh, liggen daar ook nog heel mooi... ook nog twee uh, koptelefoons. Die kun je dan opzetten. En dan kunnen we nog even de introductie doen. Want uh, dat is ook heel belangrijk. Uh, want uh, vanavond hebben we um, live muziek. Overigens, Death Star Discotheek was met Face zelf Iets uh, wat even die microfoons uh, graag naar jullie toe trekken. Want anders dan, uh, wordt het een beetje een, uh, een verhaal... van uh, ergens in de verte kletsen. Dus dat... Uh, in de studio aan, uh, aangekomen Bram van Lange en uh, Tim. Zeg ik het goed? Lagendijk of Langendijk? Langendijk. Langendijk. Uh, Tim komt uit de buurt. Bram, ietsje verder weg. Maar uh, uh, ja, uh, laten we maar eens even beginnen met jou, Bram. Want het gaat om jou. Want ik zag iets uh, dat je nieuw materiaal uh, op het punt staat uit te brengen. Of dat, uh, dat je bezig bent uh, of, of dat het al is in, in dat opzicht. Beide. Beide. Uh, ik heb ondertussen al vijf singles uitgebracht... van ja. de EP die deze zondag uit gaat komen. Mm -hmm. Deze zondag? Deze zondag, ja. 4 april. Ja. Uh, heb jij eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan... als uh, wat heel veel muzikanten wel eens doen? Uh, om de tijd even een singeltje weggeven... dan weer een singeltje weggeven... dan weer ja. een singeltje weggeven... en dan een EP gaan uh, presenteren, zoiets? Uh, nou, ik sterker nog, ik heb uh, niet even gewacht... maar <lacht> iedere <lacht> negen dagen zat er maar <lacht> tussen, <lacht> iedere single... Ja. Ik heb twaalf jaar lang eigenlijk niets uitgebracht... terwijl ik al heel lang... twaalf jaar lang al mijn liedjes uh, speel ja. en schrijf. Ja. En uh, nu dacht ik, nu is het hoog tijd. En uh, wil ik ze ook zo snel mogelijk uitbrengen. Maar niet alles in één keer. Maar toch een beetje uitspreiden. smeren ja. over een uh, langere periode. Ja. Vandaar deze negen dagen... Uh, periode, Tussen iedere single. Ja, ja want dat uh, heb ik ook even in het, uh, in het persbericht wat, uh, wat je mee hebt uh, gestuurd. Mm. Uh, dat je ook nog om, onderweg bent uh, geweest een lange tijd. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ik, uh, een paar jaar geleden lag mijn focus heel erg op gewoon optreden. Dat vind ik ja. nog altijd het allerleukste om te doen. Ja, hoe moet dat dan nu zijn? Even het zijpad bewandelen van de optreders. Um. Het is wel interessant, ja. omdat ik nu dus ook eindelijk toekom... aan het opnemen van mijn liedjes. Ja. Uh, naast het feit dat, het, dat ik het zelf hoog tijd vond om ze, ze uit te brengen... Ja. Uh, had ik er nu ook de tijd voor. Ja. En niet alleen ik, dus ook samen met Tim... met, Tim. met wie ik uh, deze ja. eerste EP heb opgenomen. Ja. Uh, en dan weer terug naar het uh, verhaal van, uh, van uh, dat je dus bezig bent uh, geweest... en uh, dat je dus nu uh, het uh, tijd vindt om ze uit te brengen. Want uh, tussendoor ben je, ja, ben je ook onderweg uh, geweest uh, in al die tijd... Ja, ik ja. heb uh, in aardig wat jaren dus heel wat van Europa gezien. Mm. Uh, op sommige jaren dus echt 170 keer per jaar opgetreden. Mm. Uh, van IJsland tot uh, Sicilië, om het maar even kort te zeggen. Ja. Er zijn een heleboel Europese landen, maar ik zal ze niet allemaal opnoemen. Um, wat ontzettend leuk is, daar kan ik mijn liefde voor zowel reizen als... Uh, <lacht> Uh, optreden. Ja, je ziet, je ziet wat, wat van de wereld. Uh. <laughs> ja, precies. Ja. En je ziet ook niet de toeristische dingen. Juist uh, waar de locals zich bevinden. En uh, ik ben ook niet zo'n goede vakantievierder. <laughs> dus dan heb ik ook wat te doen als ik uh, ergens anders ben. Ja. Uh, dan nog wat. Uh, want ik zag ook dat jij uh, bij, uh, dat je een link had lopen met Wim. Juist. Murphy. Uh, het leuke daarvan is dat ik uh, afgelopen maandag een uh, bericht uh, kreeg uh, van uh, Roy de Smet. Die, uh, die doet een radioprogramma bij uh, de lokale omroep van Volledam en Edam. Mm -hmm. En die zei, Art Rocks, daar gaat zij uh, wat mee doen. Tenminste, daar is ze voor uitgekozen, uh, genomineerd. Uh, en dan moet je wel stemmen op dat, uh, op dat nummer. Uh, Nog steeds stemmen trouwens, geloof ja, ik. Uh, dat, uh, maar jij kent haar. Ja, wij spelen samen. Aha. Sinds nou, zo'n anderhalf jaar terug... Ah, dat ah. ah, het leuke is dat zij dus om half tien uh, ook uh, telefonisch in de uitzending is. Ja, Vanwege natuurlijk. de nieuwe single, want uh, die wordt uh, morgen wordt die, uh, wordt die uitgebracht. Dus uh, Before I Forget, ja. dat uh, gaat uh, vanavond hier, uh, hier plaatsvinden. En dan zal ik in mijn beste Engels, maar ik kijk jou ook even stiekem aan... Uh, dat je dan even meedoet, want, uh, want anders Met dan... Uh, alle uh, uh, nog even naar Tim, want, uh, ja, nog, want uh, ook jij bent erbij. Uh, waar kan jij brand van? Ja, wij gaan al heel lang terug, want wij hebben samen... Uh, uh, gestudeerd in Alkmaar. Ah, het conservatorium. Ah, dus, uh, dus uh, dat, uh, dat is uh, de, de, ja, de, de reden waarom jij. Uh, uh, ja, een muzikale vriend uh, eigenlijk. Uh, van ja, hebben. ja. Uh, waaruit blijkt dat? Uh, nou ja, wij hebben dezelfde. We hebben best wel dezelfde liefde voor dezelfde dingen. Dezelfde smaak, muziek. En, uh, we hebben heel veel samengespeeld in ja. verschillende dingen. En uh, dat op een of andere manier blijft dat altijd. Uh, zou doorgaan. Ja. ja, Muzikale klik, ja. moet je eigenlijk uh, zeggen. Ontzettend, ja. ja. Uh, ik weet niet, uh, hebben jullie ook nog ooit een band... Uh, met z'n tweeën gevormd? Of dat, dat, uh... Ja, in het... In het verleden hebben wij een Beatles-band. Een Beatles-tribute-band. Een beatles tribute Ja. Dan kom ik eerst even bij jouw team En ja. daarna bij Bram nog even terug. Maar uh, wat, uh, wat, uh, wat trekt de uh, Beatles in jou? Want vorige ja. week hadden we hier Ruud Bakker in de uitzending uh, zitten. Uh, die zegt ook al... de Beatles is uh, toch voor mij een inspiratiebron. Wat, uh, wat uh, trekt jou uh, in de muziek van de Beatles aan? Ja, nou ja, toen wij natuurlijk muziek studeerden in Alkmaar... toen... Uh, uh, en, je, en als je dan ook de muziek van de, van de Beatles uh, ja, gaat beluisteren en, en gaat analyseren, omdat je mm. toch met muziek bezig bent, dan kom je erachter dat het heel vernuftig en geraffineerd in elkaar zit. Hele mooie, mooie liedjes die de traditie eigenlijk uit de jaren 40 uh, ook een beetje in zich hebben. Aha. Paul McCartney is natuurlijk opgegroeid in die tijd. Ja. Dat heeft hij natuurlijk meegeschreven in zijn, in zijn repertoire. En uh, Benny goede... Lane en dat soort nummers en uh, Strawberry ja. Fields, dat, dat soort nummers uh, refereerden toch wel duidelijk aan het verleden van, uh, ja, van eigenlijk elke bandlid, denk ik, van de Beatles. Ja, ja maar ook het, echt het oude werk, hè. dus ja. Till There Was You, dat is eigenlijk een standaard, maar dat speelden ze wel, ja. echt de jazz, de jazz repertoire. Ja. Uh, is dat, uh, hoe zit het bij jou, Bram, met, uh, met de Beatles? Ja, ook een ontzettende fan. En ook net als uh, Tim ook een beetje grootgebracht op uh, onder andere de Beatles. Mm. Dus beide onze vaders uh, draaiden het regelmatig. Mm. En uh, dat wil niet altijd zeggen dat, dat alles wat uh, je vaders draaien. Ja. Dat je dat zelf ook mooi vindt. Maar in het geval van de Beatles is dat zeker uh, zo. Oké. Okay. Um, we gaan straks natuurlijk nog veel meer van jullie horen. Uh, zeker van jou. Want het, is, het komt allemaal uit jouw mouw, uh, Bram. Want dat is het uh, uiteindelijk. Uh, well, uh, yeah, <laughs> ik heb het geschreven. Ja, maar, jij hebt uh, het geschreven. Dus, ja. <laughs> uh, maar goed, dat uh, gaan we zo dadelijk doen. Maar we gaan ook even muziek draaien. Dat gaan we nu eerst doen. Uh, dat is Leuna met I Should Break Up With You. I know what to do. She'll break up with you The book, I'll end you on our future plans. was dat met I should uh, break up with you. Het is uh, zover. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Bram van Lange. Want hij uh, heeft uh, vandaag het is uh, vandaag eigenlijk min of meer zijn uh, feestje. Mm. Want de, de EP die komt eraan. En uh, de vraag aan Bram is natuurlijk van waar hij mee gaat beginnen. Het is uh, dus een uh, blokje van twee. Dus uh, het, is, uh, ja, ik, het is aan jou om uh, te bepalen met welke twee nummers je begint. Ja, het wordt Cake and Coffee. Dat is een lied dat ik voor mijn vader heb geschreven. Ja. Uh, en laten we maar beginnen. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. The smell of soil and fire, of food and humid air, and of too much cake and coffee. Is eraf. Cake en koffie, ja, ik heb uh, even meegekregen dat, uh, dat dat een uh, zeer uh, speciaal uh, nummer uh, van Zeker. jou is. Um, het tweede nummer, Bram, wat laat je ons horen? Uh, dat wordt Numbers. Um. En die is ook, uh, te op, uh... is ook terug te vinden op. Dat is de tweede single die ik vorige maand heb uitgebracht. Ja. Te vinden op Spotify en YouTube en. Ik, ik neem aan dat ik hem ook op uh, de iTunes van, van de firma uh, Steve Forbes... of oh, hoe heet hij ook alweer? Steve Jobs. <laughs> Forbes is een, uh, is een andere idioot. heeft <laughs> Steve... veel geld. Ja. <laughs> Als je in het uh, lijstje van Forbes... Uh, dan uh, zou je hier met een dikke auto misschien voor de deur uh, kunnen komen te staan. Maar goed... Uh, Hè, dus blijf dat, luisteren. Dan ja, dan, ja, ja, uh, maar, ja, maar goed. <laughs> veel streamen of Spotify of wat dan ook, dan, uh, dan uh, gaat het vanzelf al goed komen. Uh, welk nummer was dat ook alweer? Sorry, ik ben. De, no worries. No worries. Uh. The burden is the child of distance You went to call. Yes, yes. Dat waren ze. Uh, Tim en Bram. Die uh, net twee nummers hebben gespeeld. Straks uh, gaan we weer verder. Want uh, we hebben natuurlijk nog uh, meer uh, zaken uh, die afgehandeld uh, moeten worden. Uh, dat is uh, on onze stream. Die je dus nu mee hoort. Die uh, loopt een halve tel achter. Ik zal hem even uitzetten. Want anders gaan dan, uh, gaan dan twee dingen door elkaar heen lopen. Uh, Low Eric Sound System heeft ook een, uh, een nummer een aantal weken geleden uitgebracht. Het, het nummer dat heet Night and Day.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 Multitudes of particular sense of solitude Others modify my mood Molecules of multitudes in particular sense of solitude others of smile was het uh, met uh, het nummer Night and Day. En de dame die je hoort uh, was één uh, uh, uh, ja, van de twee dames. Want tegenwoordig uh, zijn ze met z'n drieën. Uh, dat was uh, Lasset. Dat, uh, dat had je misschien wel kunnen begrijpen uh, uit het hele verhaal. Inmiddels is het bijna half negen. En dan uh, betekent dat we ook het uh, telefonische interview... het eerste telefonische interview van vanavond moeten doen. En uh, dat is Benjamin Froeg. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, want uh, het is alweer een uh, tijdje terug. Volgens mij uh, iets minder dan een jaar geleden. Want uh, vorig jaar had je nog uh, de Quarantunes uitgebracht. De Quarantunes EP, toch? Ja, precies. Ja, dus dat is inderdaad, uh, ik denk, uh, elf maanden ongeveer geleden dat ik bij jou in de studio was. Uh, ja, ja, telefoon is dan wel te verstaan, want uh, toen hadden we al uh, te maken met die, uh, met die lockdown uh, die er toen, uh, en nog steeds. Uh, ja. Wat heb jij in die tussentijd allemaal gedaan? Uh, ook uh, toch geprobeerd om uh, te laten zien dat je er nog bent? Ik uh, ben uh, eigenlijk vooral heel veel bezig geweest met uh, liedjes schrijven en liedjes schrijven en uh, wat nog meer. Ja, ja liedjes schrijven. En uh, ja, ik denk dat ik in, in het afgelopen jaar zeker vijftig uh, nummers heb afgemaakt. Mm -hmm. Of afgemaakt er zijn niet allemaal af, maar die, die, die staan uh, in de steigers klaar uh, om echt afgemaakt te worden. Ja. En ik heb heel veel zin om dat... Uh, allemaal vooral als we weer een beetje live dingen kunnen gaan doen. Ja. Om dat allemaal uit te gaan brengen. Ja. Maar uh, we gaan vanavond wel beginnen. <laughs> ja, ja uh, dat is de aanleiding ook waarom je in de uitzending zit. Dat nummer dat heet Tired of Waiting. Uh, ik, ik heb al zo'n donkerbruin vermoeden waar het heen gaat. Maar voordat ik uh, daarover begin, uh, toch eerst nog even over het gesprek... wat we ongeveer een jaar geleden hebben gevoerd. Want daar zat ook iets in over... Ja, hoe jij tegen de maatschappij aankeek, hoe, uh, hoe staat het daarmee? Nou, ik kijk nog steeds best wel uh, op dezelfde manier tegen de tegen de maatschappij aan. Ja. Maar ik heb wel dit uh, hele corona jaar, dat ik wat meer gewoon. Ja, je, je, je, je wereld wordt wat kleiner heen. Mm. Dus uh, daardoor ben ik wel wat meer mijn focus gaan leggen in het schrijven, op met op, op meer persoonlijke verhalen vertellen en wat, mm. wat dingen die wat, wat meer over de kleine dingen gaan. Ja. Um, maar men, men, men, ik ben niet uh, gestopt met uh, mijn activistische, filosofische manier van naar de wereld kijken. Ja. En ik speel nog steeds af en toe op demonstraties. Dus het is niet zo dat ik nou uh, heb besloten het activisme achter me te laten. Maar ik ja. wil ook wel eens uh, een andere kant van mezelf laten zien. Ja, uh, de, de, de wat meer de menselijke kant. En die uh, meer, uh, ja, uh, waar het ook uh, misschien zou over kunnen gaan. Uh, waar wij mensen allemaal tegenaan zouden kunnen lopen. Is dat het? Ja, ja? ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik heb geprobeerd om wat meer, uh, ja, wat meer universele gevoelens uh, aan te spreken. Met ja, nieuwe materiaal. Ja, want die, vor, vorig jaar had ik uh, toch ook een beetje de indruk uh, dat het ook iets uh, te maken had, uh, toen, toen noemde je onder andere het uh, klimaat- en duurzaamheidsvraagstuk... Uh, uh, mm. uh, uh, dat, dat je dat ook relateerde aan het uh, verhaal in de pandemie uh, waar we in de, terecht zijn gekomen. Zoiets. Zeker, ik denk ook dat, dat, dat uh, uh, een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om uh, een, een volgende pandemie te voorkomen, ja. is duurzamer gaan leven. En dat wil eigenlijk vooral zeggen, minder vlees. Maar, maar goed, ik, ik, ja, ik, ik, ik ben hier niet om... Uh, ik, ik, ik ben er vanavond niet om over politiek te praten. Nee, nee, oké. Okay, dus dan gaan we het ook niet over hebben. Want uh, dat is goed uh, dat je het zegt. kap ik ook gelijk meteen af. Want, uh, want dat, uh, dat, dat, dat, uh, ja, daar is het dan niet voor. Um, tired of waiting. Uh, ik heb ook zoiets van... Als ik daar op een gegeven moment naar kijk... Uh, het is een situatie waar elke mens mee te maken heeft. Want ik merk het ook aan mezelf. Uh, ik ben nog wel eens ongeduldig. Uh, maar je leert op deze manier je wel heel geduldig uh, in uh, de situatie... met waar je mee te maken krijgt om te gaan. Is dat uh, een beetje ook de strekking van dit uh, verhaal of niet? Ja, ik denk, of ik denk dat het, het, het liedje Tired of Waiting gaat eigenlijk over... een, een, een jongen die heel, denk ik, ongeduldig is... ...in zijn zoektocht naar, naar liefde. Mm. En um, ik denk dat dat uiteindelijk een, een houding is... Die, die, er, ...die het moeilijker maakt om, om, om liefde te vinden. Weet je dat, dat oude cliché is, is denk ik toch waar. Dat als je uh, het liefde komt als je het het minst verwacht... ...en je er niet naar op zoek bent, maar er wel voor openstaat. Mm. Dus, dus jij gelooft eigenlijk van als je uh, niet zoekt... ...dan uh, komt het in één keer gewoon op je pad. Is dat het eigenlijk? Dat, dat denk ik wel. Ja, ja. ik bedoel soort van, je moet er wel, je moet er wel voor openstaan. En je moet wel, als het op je pad komt, moet je het wel kunnen herkennen. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar uh, ja, maar je moet, je moet er niet te veel naar op zoek zijn. Want ja. anders dan ga je het ook niet vinden. Merk je, merk je dat eigenlijk ook uh, met uh, in de situatie waar we nu in zitten, bijvoorbeeld met de mensen die je spreekt, uh, in dat opzicht, uh, dat er uh, dat er ook iets, toch iets van empathie is, uh, ondanks uh, de situatie waarin we zitten op dit moment? zeker, ik denk, ik denk dat je dat de hele tijd ziet en en soort van, we hebben natuurlijk echt een een, een jaar geleden helemaal aan het begin van die lockdown een, een gigantische uh, golf van empathie gezien en allemaal mensen ja. die lieve mooie dingen voor elkaar, lieve mooie dingen voor elkaar deden. Maar ik ik, ik zie dat nog steeds heel veel me heen en ja, ja ik, ik zie nog steeds heel veel heel veel mooie mensen die, die mooie dingen, lieve dingen voor elkaar doen en er voor elkaar zijn en ja. uh, een helpende hand uitsteken en ja, en zich inleven in elkaar en ik denk dat dat, dat, dat heel belangrijk is. Ja, kun je, is dus weer, weer een beetje lichtelijk in de richting van een mening vragen, maar uh, kun je je dan <laughs> ook een beetje opwinden over de mensen die dat dus niet doen in deze tijd en dat je dan uh, denkt, jongen jonge, nou dat zou ik toch heel anders uh, aangepakt hebben? Ja, ik, ik, ik kan me zeker wel opwinden over een, een gebrek aan empathie ja. uh, bij, bij, bij ja. mensen die we zien, maar ik vind het ook belangrijk om ook met de mensen waarbij ik een gebrek aan empathie con constateer, om ook met hun empathisch te zijn hmm. en uh, in gesprek te gaan. En, en uh, ja, je probeert in te leven in, in waar zij vandaan komen. Ja. En wat, wat, wat hun, hun motiveert. En ik denk dat als we dat allemaal wat meer zouden doen, ook en juist vooral zeg maar, op de momenten dat het moeilijk is, als we dan empathie... Kunnen opbrengen, dan, dan komen we echt een heel stuk verder, denk ik. Ja. Zou, zou de wereld er uh, dan ook uh, een stukje uh, schappelijker en uh, vriendelijker uitzien, uh, denk je dan? Ja, en niet alleen dat, ik denk ook dat soort van. voor mezelf merk ik ook dat op het moment dat ik meer empathisch in, in, in, in het leven sta en me meer probeer in te leven in, in hm. de mensen die ik tegenover me heb, dat ik daar zelf ook op vooruit ga. Dat ik zelf ik eerder het mooie in mensen zie. En dat, dat maakt mij ook een gelukkiger mens. Ja. Uh, vormt dit uh, eigenlijk ook het uitgangspunt uh, voor uh, de start van wellicht weer nieuw materiaal? Want uh, je zegt, uh, je bent zelf uh, al behoorlijk uh, creatief bezig uh, geweest. Dus ik uh, zou me zou kunnen uh, voorstellen dat, uh, dat je dus nu nummers aan, bij elkaar aan het zoeken... die het thema empathie een beetje uh, in, in, in dat opzicht uh, bij elkaar uh, probeert te brengen. Zoiets. Zeker. Ja, en, zeg en het is een, een beetje krom. een heel belangrijk thema in, in, in, in de dingen die ik heb geschreven het afgelopen jaar. En ook... Uh, ja, ook gewoon het, het, het, het kleine of zo de dingen die erbij staan, ja. uh, dat is heel erg wat ik heb, heb geprobeerd op te zoeken. Ja. En dit, er, er is zoveel moois alleen al te zien in, in, in de, de kleine wereld om je heen, je hoeft, je hoeft niet de hele wereld over om het moois te zien. Hmm. En, uh, uh, ja. ja, geloof ik heel erg in. Ja. Uh, nog even over de, de muziek, want je hebt een bepaalde stijl. Vorig, uh, vorig jaar met, uh, met de Quarantunes zat hij tegen het uh, jazz- en funky-achtig aan. Maar uh, mm -hmm. dit, uh, dit uh, is een totaal andere, dit een beetje andere stijl, heb ik een beetje het idee. Ja, ja. Ik, ik heb zelf gewoon... Ik ben altijd al een beetje qua, qua songwriting... Ik, heb, ik vind heel veel verschillende dingen leuk. Hm. En ik, ik, ik was een beetje zenuwachtig ook over of ik dit liedje wel moet uitdrengen. Want ik dacht van, nou, ja, het is wel heel anders... Hm. Gaan mensen dat dan wel, men, gaan mijn luisteraars en mijn fans gaan die dat wel leuk vinden. Maar, weet je wel, ik, ik ben niet alleen maar een, een, een jazzy protestrapper. Ik ben ook een, een gevoelige singer-songwriter. En ik, ik wou die kant ook keer van, van mezelf laten zien. Ja. En ja, ik, ik, ik vind het heel leuk om, om ja, de, de grenzen van genre een beetje te doorbreken. En uiteindelijk maak ik muziek om mensen samen te brengen. Ja. Dus dan wil ik ook dat er bij mijn, bij mijn show straks, als het weer mag, ja. dat er een heleboel verschillende mensen staan. Zodat die elkaar ook kunnen ontmoeten en in de ogen kunnen kijken. Ja. En uh, hopelijk vanuit daar weer uh, ook iets meer, empathie voor elkaar, uh, dus iets meer empathie voor elkaar kunnen opbrengen. Ja, want als jij het kan, dan uh, kan iedereen het uh, bij wijze van spreken. Dat denk ik wel, dat ja. denk ik wel. Um, zullen we dan maar even uh, laten horen? Tired of Waiting. Laten we dat doen. Ja, hier is hij. Benjamin Fro, morgen uh, komt hij uit uh, de, en dan uh, kan iedereen uh, erbij komen. Meet Morgen, wat ik ook mag doen tussen 10 en 12 samen met drie heren... werd mij op een gegeven moment gezegd... ben jij een man van de klok? Ja, ik moet als een soort Sven Kramer moet ik eigenlijk dan wel de boel in de gaten houden. Want anders dan gaat het helemaal mis natuurlijk. Dus rondje 33 zoveel, rondje 33 zoveel, rondje 33 zoveel. Nou, dit was Benjamin Froh met Tired of Waiting. We hoeven niet lang meer te wachten, want... Uh, de heren zitten er weer klaar voor. Uh, Bram van Lange die, uh, die zo uh, zijn EP min of meer presenteert vanavond. Want dat is een beetje de gedachte achter deze uh, live optreden. Uh, Bram, uh, welke twee nummers uh, ga je spelen? Laten we eerst beginnen met het eerste nummer van dit uh, blokje van twee. Ja, uh, dat wordt ook uh, meteen de eerste single. En die heet Jackal and Hide. All You seem to think you know my eyes Uh, zo hoor, dan lijkt het wel alsof het uh, gewoon met een dag- en een nacht verschil is. En uh, dat de contrasten uh, behoorlijk uh, worden uh, weergegeven in dat uh, liedje Jekyll en Hyde. Ja. Zo zeg ik het eigenlijk. Hè. Uh, zo heet hij ook, hè? Brand ja, niet, klopt. Ja. Um, en dit zeggende uh, komt er nu nog een tweede nummer uh, van het blokje van 2. Want er zit al, uh, ja het is 2-2 twee twee, uh, zo'n beetje. Uh, Bram, welke uh, is dat? We Time is a Game We Play spelen. Ja. Een liedje wat ik ooit heb geschreven uh, omdat ik uh, zomertijd een raar concept <laughs> vind. En toen ben ik gaan nadenken over andere dingen die ik gek vind ja. aan ons mensen. Ja, <laughs> ik, heb het ook, ik heb het ook deze keer op uh, zomertijddag uitgebracht. Dus afgelopen zaterdag was dat, geloof ik. Ja. Ach, dat leek me wel passend. Ja. Goed, allemaal. Ja, ja, niet? Oké. Okay. Been waiting for an hour, and the leaves are turning green, and the lights been waiting for the switch to make her warm. To make the day seem longer there are two ways to count Talk. and my new tells a story. Is longer sun, her wrinkles make her seem younger. More runs in the hour a awaits the darkest hour beside her. Change the clock won't make any lighter DST is just another game Even Bram samen met uh, Tim en we gaan nog even een stuk muziek uh, draaien. Dat uh, is Darker. Um, dat is een electro-band, maar wel heel erg donker. Noem maar dat heet Ho. Het uh, bracht de tijd op uh, bijna 9 uur. We hebben er nog eentje en dat is uh, deze van Donata Kramas. En het nummer dat heet 'Your Invincible, die gaat horen tot 9 uur. En daarna zijn we nog een keer terug. Share. but you're.